De oh. olie oh, is gedaald voor oh. 45,5 45 dollar. Zo, wil je lekker goedkoop tanken?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 Okay. Het aantal liter zaad ten opzichte van een elk geboren kind. Is de, de cijfers zijn positief. En, nou, het toeval wil dat ook uh, gelijk komt vertellen dat ze zelfs uh, zelf zwanger is. Oh ja. Is dat geen toeval? Nou, nou, enough. <laughs> ja. Ja, oké. Okay. Dus uh, blij uh, blije dingen hier. Oké. Okay. Ja, dan hebben we nog de marijuane-index. En die, uh, ja, de, de laatste tijd. Uh...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 Ja, goed nou joh, ja, dat is positief nieuws. John McAfee uh, was overigens uh, kandidaat ooit voor de uh, Amerikaanse LP. En toch wel een beetje onze favoriet, hè? Wel een grappige vent, in ieder geval, ja. En principieel. Ja, en principieel. Ja. Ja, hij heeft ooit gezegd van, ja, dat de kracht van uh, libertarisme is dat je geen politicus bent. En hij was geen politicus en uh, ja, zag Johnson dan meer als politicus.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 Maar dat zijn eigenlijk de ambtenaren die geen pluim willen. Oké. Okay. Nou, dat is ego. Ja, ja. Dus, uh, ja. Dus het is eigenlijk jammer voor die mevrouw. Als ik in Schagen zou wonen, zou ik uh, gelijk de hoop uh, opgeven in, uh, in Aki. <laughs> nou, er zijn ook wel mensen uit andere plaatsen. Uh... Bekroond hoor. Ik, ik heb nou even de website van het publiek denken voor ja. me. Uh, en er staat niet echt een lijstje van 1 tot en met zoveel. Maar je hebt de, de top 10. Maar die sta, daar staat geen 1, 2, 3, 4, 5 voor. Dus dat is, uh, ja. En dat is ingedeeld in categorieën ook. Dus je hebt dan decentrale overheden, beleid. Daar staat uh, Jeroen Jonker. Dat is een senior uh, beleidsadviseur van de gemeente Enschede. Die staat, uh, wordt dan genoemd. En uh, uh, Greta Lever. Beleidsadviseur van de gemeente Groningen. En we hebben nog Sabine Ken. Dus dat is de programmamanager van de provincie Limburg. En dan komt Joki Harms uit Schagen. Hmm. Ja, ja, ja. Zou het is ideaal publiek denken ook. Dat is ook al zo'n zo ramp. Dus, uh, ja, denken uh, ja. is iets wat je, wat je met hersenen doet. En hersenen zijn iets individueels.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 Ja, misschien ze allemaal likes, gekocht uit uh, Bangladesh. <laughs> heb jij nog wat gedaan bij me Likes daar? in de aanbieding, jullie. <laughs> een klikvorm uit uh, Bangladesh. Nee, hey, real people. Okay. Nee, kijk, in Bangladesh zijn inderdaad mensen die zijn bereid om voor heel weinig uh, al hun vriendjes en vriendinnetjes te vragen of ze ook een bepaalde site willen liken. En dan heb je inderdaad echte mensen. Dan heb je zo'n paar honderd, hè? dan delen ze tientje. Nee, goed joh, nou ja, hou we nog, nog even in het wereldje van de ja. Er is ook nog een boze ambtenaar. Ja, die heb je ook. In dit geval uh, gaat het om een uh, Utrechtse ambtenaar. En die heeft zich oplopen over het feit dat er op een bezuinigd wordt. Ja, er zijn meerdere ambtenaren als die boos zijn. Ja. Uh, en er zijn de boos op wethouder Geldof. Dat <lacht> zou die Bob heten. <lacht> ja, ja, ja, ja. Het leven van vasthouden aan de bezuinigingen. Van eikel. Ja, is, <lacht> Alsof de gemeente ja, ja, ja. niet oneindelijk geld heeft. Ja, een van de uitspraken is, ze hebben het kerstpakket al afgepakt en het jaarlijkse team geschrapt <lacht> ja dat die dure panden waar ze in zitten die moet ook ergens van betaald worden Meer aan. <lacht> het is 4 uh, uur verlof inleveren 25% van het persoonsgebonden budget af en geen vergoeding meer voor de eerste 4 kilometer woon-werkverkeer uh, ja het zijn harde nou, dagen ja dan weet je, je, je ook goed in het gewone bedrijfsleven eraan toegaat uh, ja, wij krijgen ook geen kerstpakket meer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 Ja, maar goed, wat, gebeurt er nog? wat hangt de ambtenaar nog meer boven het hoofd? Uh, want ze zijn ook nog, uh... kijk hoor, de pensioenpremie ABP, die gaat omhoog. Ja, als je zei het nieuws leest, dan heb je het idee dat de ambtenaren uh, altijd de gebeten hond zijn. <laughs> want uh, oh. als ze inderdaad de pensioenpremie voor ABP omhoog doen, omdat uh, ja, de dekkingsgraad zal wel onvoldoende zijn. Ja, de premie omhoog of de opbouw omlaag.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 Uh, AOW, uh, Defensie. Het de AOW geldt bij Defensie. Ja, dit uh, moet betaald worden uit de arbeidsvoorwaarden. <laughs> ja, dat is een beetje. Dat is gewoon vanuit uh, de, <laughs> de ene zak naar de andere zak. maar uit de eigen doos. <laughs>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 De financiële problemen op te lossen door je leeftijd naar achter te schuiven. Want dat, dat gaat echt heel, heel uh, hard. A. Mensen betalen meer, betalen langer eraan mee. En B. Ze profiteren er minder lang van. En waarschijnlijk een heleboel mensen zullen er nooit van profiteren als je het maar genoeg optrekt. Hè? Want uh, mm -hmm. ja, ze gaan nou uh, voor, als je een beetje jong bent, dan gaat de leeftijd naar, uh, je oude leeftijd naar dik boven de 70. Ja, ja, ja. Wat betekent dat ja, er zullen een hele hoop mensen zijn die het gewoon niet eens halen? Die betalen hun leven, hele leven premie. Die komen er nooit. Dus ja, hoe hoger je het trekt, als je het naar 90 optrekt, dan kan iedereen zijn hele leven betalen. En dan krijgt bijna niemand het. Ja, je kunt ook nog andere trucjes doen. Dus mensen met de posttraumatische stressstorm is gewoon uh, zo min mogelijk hulp en zorg en nazorg geven.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 Ja, als je kijkt naar de vrije marktprijzen, dan is het een verliesgevende zaak. Ja, en het en, probleem en natuurlijk die Chinese zonnepanelen. Hè? Want wat, wat Trump wil in Amerika, dat hebben we hier in Europa al lang gedaan. Je had Op een moment had je hele goedkope Chinese zonnepanelen. Gedumpt en daar kwam een grote importheffing op, ja. want die waren veel te goedkoop. Dan was ons... <laughs>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 Geval, want Obama die had een heleboel garanties afgegeven voor allerlei van die zonnere bedrijfjes en die energietoko's. En die zijn eigenlijk allemaal fiet gegaan, dat zijn gewoon iets van de 40 veertig faillissementen van dat soort bedrijven, van hele grote tot wat minder grote. En het heeft ontzettend een berg geld gekost. Wat dus, uiteindelijk dat bedrijf, die bedrijfjes dat waren gewoon toko's, die zeiden heel hard, ja groen, uh, milieu, uh, heel belangrijk. En dan kregen ze een hoop geld, dan stopten ze direct allemaal in hun eigen zak en daarna ging de hele, hele toko fiet. Ja, ja. En uh, ja, dat zijn allemaal vriendjes natuurlijk. En uh, daar mag hij vast wel uh, adviseur van worden als hij klaar is. Een speech komen geven voor 200.000 dollar. Ja, ik weet het niet wat ik erover moet zeggen. Dus, uh, ik denk zo is niet hoe het normaal in de markt werkt. Is het gewoon dan heb je kl uh, klanten die je tevreden moet houden. En uh, ja, die betalen even voor een goed product. En als je dat niet levert, dan gaan ze naar de concurrent toe. Ja, ja dus, dus uh, slechte kwaliteit gaat feed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 De schade, de grootste schade is het onderzoek daarna natuurlijk. Het belastingbetaler gelijk moeten zeggen, nee, geen onderzoek. Nou goed, we uh, wachten af wanneer uh, commissie Bad eent uh, <laughs> op komt duiken. <laughs>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 God oh god oh god, waar gaat het weer uh, nergens over? En uh, daar had ik het er graag over hebben. Hm? Nou, uh, laat je onderbuik uh, de vrije loop. Ja, dan wat is er nou precies gebeurd? Giel Belen heeft op het einde van, nou ja, zijn carrière of uitzending uh, apengeluidjes gemaakt. En dan gezegd: Sorry Silvana. En uh, nou had hij dan net een anti -disc gemaakt.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 ...er zelf een uh, probleem van maakt. Uh, nee, maar... Haken, dan zal het wel, toch? Ja, de heer Misschien was ze... Misschien, misschien ...nooit niet boos geweest als niemand er verder over... ...gehad had. Dat ook. Nou, met wat ik ervan heb meegekregen... ...lijkt het alsof de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 Echte Lincoln praat is dat. Hè? Preserve the union. I'll do everything to preserve the union. Hij noemt het dan keep the West United. Je ziet bij ja, je dat Slavië, ik... wat, voor, wat voor ellende dat oplevert. Als je dingen United wil houden die niet United zijn. Zeg. En hoe makkelijk het gaat als je dat United gewoon loslaat dan. Je zegt, nou, er is nog niks aan de hand in de voormalige Joegoslavië. Sinds ze geprobeerd gestopt zijn, te proberen om bij elkaar te houden. Ja, ja klopt ja. En ja...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 Ja, ik hoorde Rutte nog wel zeggen dat hij er een paar uh, dingen erin had gekregen, kleine wijzigingen. Hij zei, als die wijzigingen erin kwamen, ja, dan uh, stem ik voor. De één ding was uh, geen gemeenschappelijk leger. Nou, geen gemeenschappelijk leger. Ik denk dat Rutte, uh, de VVD is toch een beetje de partij van de defensietroepen...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 ...maar je was oh. niet, niet online. Uh, ja. inderdaad uh, de, was dat... Uh, ...Bulgarij was ook nog de tech... De, de, wat dat, ja, de, de, ...die liep aan kop... ...het ging om de internettechnologie... En, wat. ...ja, IT-outsourcing onder andere. Daar ja, heb ik in plaats, was, volgens mij ook wel wat meer over zeggen. Hoe groot gaat Bulgarije worden? Nou ja. blijft, blijft even ja, groot, Bulgarije. <laughs> Hopelijk. Ik, uh, ze hebben hier uh, op zich als je, je mensen aannemt, aanneemt... ...dan heb je... Mm, ...het is op zich een stuk vrijer dan in... Uh, dan het in Nederland zijn. En de kosten van het leven en soort is hier allemaal wat lager. Dus je kan in principe als jij...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 Wat was dat? <laughs> een ja, ja. in Delft. Oké, okay, ja, ja, dat, ja. Ik had een informatica en wiskunde in Groningen. Ja, maar dat, was, ja, dat is een aanzienlijke groep mensen, 450. Nog, ik denk nog wel. Onvermogen. Ja, dat is de, sindsdien is het veel minder geworden, zelfs onder de 100 gezakt. Wel, welk jaar was dat? 91, denk ik. Is dit wat meer praktisch toch, elektrotechniek, dat je ook echt fysieke dingen doet? Nou, universiteit is, ja, is toch wel theoretisch, maar er zitten wel een paar praktica bij, ja. Ja, en wat ik heb begrepen is vooral op dat soort terreinen dat er ook gewoon in Nederland dat er wel banen zijn, maar gewoon geen mensen die de moeite nemen om het te leren. Ja, als je echt dingen maakt waar mensen op zitten te wachten, zeg maar, dan zie je vrouwen vaak wat, wat minder even vertegenwoordigd. Hè. Ja, maar ook uh, gewoon puur het het, puur het aantal mensen. Wat ik probeer te zeggen is dat in Nederland zie je soms een beetje een leegloop op van die technische terreinen, Maar toch echt mensen, ja, er staan soms te springen die mensen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 in de geëmancipeerde landen zeg maar. <laughs> ja, ja, ik wou er verder geen geslachtsdingetje van maken. Ik wou eigenlijk meer de. Ik kom weer even op de spraak. Mijn nadruk gaat voornamelijk meer op dat gewoon mensen in het algemeen.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 drive is om die, die dat soort dingen op te pakken om daarmee bezig te gaan. En dan misschien uh, of ik daar uh, ja, wat uh, extra werk voor aan kan trekken. Dat lijkt me het beste. kiest uh, van Nederlandse opdrachtgevers natuurlijk. Ja, ik verbaasde me daar ook altijd over dat in Nederland had je zo'n. Ik, ik ken iemand die deed bedrijfskunde in Rotterdam.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 En uh, ja, Julian Assange is degene die dat uh, zwaarte uh, laat bungelen. Dat gaat over een Wikileak uh, die op komst is, hè? Is die inmiddels al uitgepoept? Of, uh... Dat zijn er al een heleboel geweest, natuurlijk. Er, zijn, uh, ja, er, zijn, uh, er is naar buiten gekomen dat CNN via een uh, Donner Brazil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 ...moeten terugtrekken. En uh, Op zijn computer, daar was onderzoek naar gedaan... ...omdat het ook naar minderjarige meisjes was... ...daar vonden ze opeens 650.000 e-mails... ...van Huma, die ook naar Hillary gingen. Uh, dat is weer heel... Uh, ...het schijnt dat het in een mapje... ...genaamd Life Insurance stond. <laughs> en, en, uh, en dat is wel gerucht. <laughs> maar ja, daar komen al allemaal, ...allemaal uitspraken boven, bijvoorbeeld... Uh, als dit naar buiten komt, then we're screwed and we better have we have to dump these emails. <laughs> Ze moeten van die uh, die emails afkomen. Ja, die, die Podesta die was uh, gemaild met zo'n spear phishing attack dus die. Die, uh, dat, dat hij zijn paswoord moest veranderen, zo'n link. En uh, daar heeft hij op geklikt en dat was gewoon een, een uh, manier om zijn paswoord te krijgen. Oh, trap hij in uh, dat soort dingen. Kom op, kom on. Come on. Ja, dat is ook wel een, <laughs> een beetje stom natuurlijk. Was dit een, een toppersoon uit <laughs> de ICT veiligingsstuk <laughs> Ja, ja. Heel, wat deed jij ook alweer? Uh, de had. Hij. Wat was zijn functie ook weer? Ja, die is uh, chair van de campagne. Oké, okay, oké. Okay, okay. En die, ja, het maf was ook dat die link, die, die staat er nog steeds, waar, die, waar hij op geklikt heeft, zeg maar. In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 Amerika in Engeland heeft gezegd, nee die, die leaks die komen van binnen Washington, die ja, komen helemaal niet van Rusland. Ja, dat hebben al meer mensen gezegd, dat het waarschijnlijk geheime diensten zijn uh, die uh, Hillary uh, of de Clintons uh, aan het onderuit schoppen zijn. En dat dat doen via, via uh, Assange. Okay. Ik heb hier nog een berichtje. en dat komt van Anonymous, de uh, website. En daar uh, zegt, uh, kijk hoor, dat heet als volgt, Julian Assange zegt, my next leak will uh, ensure Hillary's arrest.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 Dus, uh, oh. Pentagon die zeggen ja dat was een vergissingje, dat moet je terugbetalen, en die mensen hebben het geld wel uitgegeven dus je moet al hypotheken gaan opnemen zit natuurlijk pissnijdig. en uh, ja, dat valt ook niet goed dus De een loyaliteit uh, ver te zoeken ja, ja, ja. en dit was ook nog wel interessant in uh, de hele schandalen sfeer, dat dat uh, Howard Dean, dat is een uh, een democrat, uh, democratische kopstuk, die had uh, eigenlijk beschuldigd de uh, de hoofd van de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 echt als een soort uh, ja, uh, facilitator van Hillary te gaan dienen. Ook als het niet wordt, ik noem eigenlijk wat. Maar ja, weten dat echt, wat, wat kunnen wij nog over zeggen? Ik heb het gevoel dat sowieso het in Amerikaanse verkiezingen gebeurt. In hoeverre dat nog van belang is met wat voor uh, militaire en uh, ja, schuldplafondbeslissingen dat land uh, gaat nemen. Uh, in hoeverre is de president daar nog belangrijk in? Hebben die mensen die daar uh, de echte belangen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 dat was de handelstaal eigenlijk, hè? Dus die zou je vergeleken, kunnen vergeleken met het Engels. Zo eigenlijk die Engels zouden nog moeten komen. En dan, dan gaat Washington DC alleen nog maar door als een soort Vaticaanstad, weet je wel, met een soort heilige Roomse Rijk eh, eraan. Ja, ik zie niet zo snel een nieuwe kern, uh, kan ik me niet zo voorstellen aan dat huidige Amerikaanse rijk waar het.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 Dus ik, ja. eh, nee. Maar ik denk dat er zeker nog wel een opleving komt qua, uh, qua vrijheid, ja. ja. Ik heb hier nog een berichtje uit Turkije, want daar, daar, daar, daar zal in ieder geval niet gebeuren, denk ik. Een opleving van de vrijheid? Nee. Nou ja, daar worden, worden er geloof ik 10.000 ambtenaren uitgeknikkerd.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 En... Nou, goed, dit, dit gebeurde in de nazi Duitsland ook in de jaren dertig en het uh, duurde pas tien jaar voordat, uh, voordat dat gevallen was. En dat ja. ging we dan met een uh, oorlog gepaard. Uh, ja, ja, het, het kan. Gewoon over de nazi's, zeg maar. Ja, uh, oh ja, de Godwin is gevallen. Ja. <laughs> maar ik denk dat de communicatiemogelijkheden natuurlijk een stuk krachtiger zijn. Nou, dus ik denk niet dat, je, ja, dat, dat dit heel snel zijn effecten heeft, zeg maar, door de...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 ...in de jaren 30 fase, zeg maar, zoiets. Ja. Ja, bij Hitler ging het uiteindelijk ten onder... ...omdat hij gewoon niet van de drugs af kon blijven natuurlijk. Hè? Ja, hij had een dokter. Ja, sommige, en, mensen, sommige mensen, onder, ja, als ze onder drugs staan... ...dan worden ze anders. Hè? Als, een, als, een, als, een, als een organisatie net gestart... ...en iedereen heeft goede wil...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 Het, uh, ja, het is alleen al zo van... stel, je bent een, een jonge dame in, in het Spaanse keizerrijk en de conquistadors die komen al terug beladen met goud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 En te kunnen interfereren in de maatschappij. Dus mensen, mensen verzinnen vaak wat zij denken dat hele rationele redenen zijn. Maar die verzinnen ze gewoon gebaseerd op een gevoel van, uh, nou, uh, het levert geld op. Dus, en uh, dan moet ik alleen nog even een, uh, een reden bij verzinnen. En zonder dat zelf door te hebben, ook denk ik. Ja.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 je kan aan de, aan de grootte van een land kan je denk ik inschatten van hoe lang het proces ongeveer duurt. Nou, Turkije is uh, redelijk groot hoor. Ja. Er past Nederland een paar keer in. Maar het is, uh, het is ooit heel groot geweest hoor. Ik bedoel, het Ottomaanse Rijk. Ja. Dat is uh, niet klein. Misschien ja. wordt het wel weer groter. Ja, ja, ja. ja ze hebben overal een tentakels. Hè. De lange arm van Erdogan. Ja. <laughs> tentakels. <laughs> dat zie je overigens heel zelden dat een, uh, als dat eenmaal het eenmaal op verval is ingezet, dat het dan nog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 Leidt het uiteindelijk toe dat die structuur waar ze op teren of waar ze in proberen in te dringen, toch weer ja. uiteenvalt? En dat is juist het mooie ervan. He, dus ja, maar, maar, maar, maar dat kan je ook zeggen van neem een, een bedrijf als uh, Apple of Nokia of zo, een, een succesvol bedrijf dat.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 mogelijk individuele ja. vrijwillige keuzes uitbouwt. Ja, ik snap dus je. De ja, ja, ja. overgebleven ruimte ja. van de individuele vrije keuzes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 je gewoon wat je wil hebben, en dat zal altijd werken. En ik kan gewoon niet voorstellen dat het niet zou werken ja, als dat een keer misgaat, dan hebben ze gewoon helemaal niet nagedacht. Ze zijn veel te afhankelijk daarvan geworden over een alternatief. Uh, ja, ik stuurde het laatst van mijn werk. <laughs> Pinstoring, ja, het kan natuurlijk gewoon gebeuren. Vraag, met die briefjes, hoe zat dat ook alweer met die briefjes? <laughs> Ieder, iedereen massaal naar buiten naar de pinautomaat, van de hele rij daar.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 Uh, zoals eerder bekend natuurlijk, dat, uh, dat ook CNN uh, en uh, dat daar banden, be banden bestaan tussen de Clinton campagne en uh, de media. Enorme collusion. No shit. <laughs> dat er gewoon zelfs dingen worden voorgelegd van uh, is dit, is dit oké? Okay? <laughs> <laughs> de Clinton nieuws Network ja. <laughs> uh, die heeft geen banden met Clinton. Net <laughs> <Are you> serieus. <laughs> <laughs> ja, het is heel erg verontwaardig als je dat tegen ze zegt. <laughs> je hebt toch ook dat filmpje dat uh, Clinton werd geïnterviewd, maar je uh, Net in beeld stond nog die, die, die, die, die ja, ze, haar, uh, hoe noem haar loopjongen. En die stond de hele tijd met de mobiel zo te, uh, aanwijzingen te doen. Van, Oh ja, jij bent zo aan de beurt. En dan zei hij van, kijk, oh, maakt die zo'n gebaar. Van, kijk even naar je telefoon. Weet je wel, er staan de vragen op, weet je wel. Hm. <laughs> ja, heb je ook dat filmpje gezien van na de afloop van het laatste debat? Nee, nee, nee. nee ja, dat was nee. ook wel interessant. Uh, ja, lopen ze allemaal weg. En dan komt er, en dan zie je opeens dat in Hillary haar. Um, podium, waar ze, uh, ja, hoe heet je dat, uh, lessenaar. Daar, uh, daar zat een, een lichtgevend iets in. En dat ging uit, en dat zat niet bij, bij Trump. Okay. Uh, daar, zat, daar zat een balkje, waarschijnlijk een soort, ja, een soort teleprompter of zo. Uh. En, uh, en, later, en daarna kwam er ook nog een aantal mensen die komen dingen uit lessenaar, uit de, uit de onderkant van die lessenaar halen. Dat moet je okay. maar eens kijken. Dat is, uh, het klopt echt helemaal niks van. Ook ze onder zijn arm weg, een beetje zo fluitend.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 En uh, versus de overheid. Dus daar hoeven jullie als luisteraars niet bang over te zijn. We ontkennen alles. We zijn wel een... <laughs> ja, we ontkennen alles. En we beroepen ons op onze zwijgen. Ja. <laughs> maar goed, uh, ja, we zijn wel een beetje naar door te heen. En, uh, ja. dus, uh, ik wil iedereen uh, hartelijk danken voor het luisteren naar deze uitzending. En uh, uiteraard zijn we de volgende, volgende week weer. En ik wens iedereen vooral een uh, vrolijke en vrije week toe. Ja, dat is het idee. Okay. Ja.